Nadie van Tijn met het NOS Journaal. Het KNMI heeft voor morgenochtend, om precies te zijn vanaf middernacht tot morgenmiddag 12 uur, code oranje afgegeven vanwege gladheid. Tot middernacht geldt code rood. Rijkswaterstaat roept weggebruikers op en vanavond en morgenochtend niet de weg op te gaan. Vanwege een corona-uitbraak blijft de oncologieafdeling van het Medisch Centrum Leeuwarden dicht tot 15 februari. 24 medewerkers van de afdeling zijn besmet met het virus. Patiënten van wie de behandeling niet kan worden uitgesteld, krijgen verwijzingen naar andere ziekenhuizen in Friesland of naar het Universitair Medisch Centrum Groningen. De Amerikaanse oud-minister van buitenlandse zaken George Shultz is overleden. Onder president Reagan zette hij zich in de jaren 80 in voor vrede in het Midden-Oosten. Hij probeerde onder meer Israël en de PLO te laten onderhandelen over een vredesakkoord. De meeste erkenning kreeg Shultz voor zijn rol bij het sluiten van het eerste verdrag met de Sovjet-Unie in 1987... om het aantal kernwapens in de landen te beperken. In december liet de Republikein Schultz nog van zich horen door in een artikel in de Washington Post op te roepen tot fatsoen en respect voor andere meningen. Dat stuk, dat werd geschreven ter gelegenheid van zijn honderdste verjaardag, werd door velen gezien als een aanval op de stijl van president Trump. En in Congo is een nieuw geval van ebola opgedoken. Dat is de vierde uitbraak in minder dan drie jaar. Een vrouw overleed aan het virus. Haar man was tijdens een eerdere ebola-uitbraak ook besmet geraakt. Volgens een studie in de New England Journal of Medicine... kan het virus meer dan drie jaar in spermacellen blijven leven. Gezondheidsautoriteiten maken zich zorgen... over de nieuwe uitbraak bovenop de coronacrisis. Het weer, op veel plaatsen sneeuwt het nog en vannacht blijft het af en toe sneeuwen bij min 5 tot min 8 graden. Morgen bewolkt, af en toe wat sneeuw en vooral in het midden en zuiden. Later wordt het droger en de maxima liggen morgen tussen min 6 en min 3 graden. Dit was het NOS Journaal. We zitten op dit moment in een crisis en ik kan me goed voorstellen dat u behoefte heeft aan een luisterend oor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 Met nu... Peaceful Radio. Luisteraars, welkom bij... Peaceful Radio Show... 1424. Maar voordat ik daarover ga beginnen... ga ik jullie eerst meenemen... naar de volgende aflevering. Ja... Je bent nog niet aan het ene begonnen... of gelijk alweer over het andere. En dan heb ik het over aflevering 1425. Dat is de Valentijns-uitzending van Peaceful Radio. En dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met... Uh... Paul, Fins. Paul Fins die heeft in het verleden al radioprogramma's gemaakt voor België, de Verenigde Staten, Argentinië, Den Haag, Apeldoorn en Zandvoort. Dat is hartstikke fijn. En Paul die schreef een paar weken geleden van Benno, heb je zin om een Valentijns speciale Valentijns uitzending voor mij uit te zenden? Nou, dat wil ik dan heel graag doen. Uh, dus ik uh, attendeer je er alvast even op 14 februari Valentijns uitzending. In die speciaal met Paul Vens. En de tweede uur doe ik ze dan weer zelf natuurlijk met allemaal nieuwe muziek. En voor de verandering ga ik dat dan ook eens even gezellig presenteren. Terug naar 1424. Dat doen we. Ja, dat is eigenlijk ook al een bijzondere start. Want we hebben weer wereldmuziek van het grote wereld- en folklabel ARC Arc Music uit Engeland. En um het eerste album heet About Towers. Um, ja, dan de artiesten natuurlijk. Dat ben ik eigenlijk uh, voor mezelf verplicht om te vertellen. Maar ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Dat geldt eigenlijk voor alle twee de nieuwe albums. Het uh, eerste album, zoals ik het zei, About Towers. En het tweede uh, album heet The Best of Trends Global World Music Charts 2020. En um, het is allemaal van het label Arc Music op de playlist... Op de website, zo moet ik het zeggen... ...peacefulradio.info vind je de playlist... ...en daarmee ook de links naar de Ark Music Music Shop. Goed, daar gaan we dus mee beginnen. En, um, ik wens je eigenlijk heel veel luisterplezier. Verder, valt er niet zo heel veel over te zeggen... ...dan dat we afsluiten met uh, Snatham Kaur. Een lights of de naam... ...Morning Chance. En dat is allemaal weer mantra's. Zit er zitten nogal wat mantra's vandaag in het programma. Maar dat is ook wel eens lekker. Veel luisterplezier. Bonjour cobra grande buiu rebujou rebujou rebujo, tubarão chegou pra fazer a festa pra fazer a festa pra fazer a festa na baía do Guajará pra fazer a festa pra fazer a festa pra fazer a festa da cultura popular na festa do tubarão piranha não entra piranha não entra piranha não entra na festa do tubarão Traíra não entra, traíra não entra, traíra não entra. E se você não é feliz, felicidade a gente inventa. Se você não é feliz, felicidade a gente inventa. Eu rebujo no remanso, balançou a treva.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 Felicidade a gente inventa Se você não é feliz Felicidade a gente inventa E bujou, rebujou, cobra grande buio E bujo, rebujou Tu tubarão chegou Pra fazer a festa, pra fazer a festa, pra fazer a festa na Paia do Guajará. Pra, pra fazer a festa, pra fazer a festa, pra fazer a festa, na muda E feste, feste, feste, feste, é festa, festa, festa, é festa, é festa, festa, é festa, é festa da cultura popular, é, feste, feste, fTe, feste, é feste, feste, feste, festa, é, feste, feste, feste. é, do é feste, festa, festa, é festa, é festa festa, é festa, é festa, festa, na Bahia do Guajará. é festa é festa, é festa é festa. É festa.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 Bye. Ha, Tat Savitulvariniyam, Bhargu Devasya di mahi, Diyo yona prachodaya. We do the body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 ,9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur.